Zes uur onderduift Nederwit met het NOS-journaal. In Washington is een akkoord bereikt over de schuldencrisis. In ruil voor verhoging van het schuldenplafond met bijna 2,5 biljoen dollar... wordt voor ongeveer hetzelfde bedrag bezuinigd. Voor president Obama is het compromis niet ideaal. Maar, zo zei hij, het voorkomt in elk geval dat de federale overheid... vanaf morgen zijn rekeningen niet meer kan betalen. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten wel nog instemmen met het akkoord. Het nieuws zorgde meteen voor een opleving van de beurzen in Azië. Vijftig van de 56 leden van de motorclub Satudara... die zaterdag in Amsterdam waren opgepakt, zijn weer vrijgelaten. Zes zitten nog vast. De politie had de mannen aangehouden... nadat een politiecontrole was uitgelopen op een vechtpartij. Er waren aanwijzingen dat de Satudara-leden... de confrontatie zochten met de Hells Angels. Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek te krijgen. Ook kunnen consumenten niet meer ongelimiteerd bijlenen boven de waarde van hun huis. Door een nieuwe gedragscode voor banken en verzekeraars die vandaag ingaat... worden de regels voor hypotheken strenger. Dat is bedoeld om mensen te beschermen tegen hoge leningen die ze niet kunnen terugbetalen. In de woning in Emmer, waar gistermiddag een explosie plaatsvond, zijn verdachte stoffen gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft de stoffen meegenomen naar een braakliggend terrein waar ze tot ontploffing zijn gebracht. De knal in de woning is waarschijnlijk veroorzaakt... doordat de explosieven in huis lagen. Twee mannen zijn aangehouden. Het bloedbad dat het Syrische leger heeft aangericht... tegen anti-regeringsbetogers... heeft geleid tot felle internationale kritiek. Alleen al in de stad Hama zijn zeker 80 doden gevallen. President Obama heeft de Syrische president Assad... volledig incompetent genoemd. Verschillende landen kwamen met een scherpe veroordeling. Duitsland wil de zaak laten onderzoeken door de VN-veiligheidsraad. Dan het weer, vrij zonnig en een middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Na weeklang stergelen in de VS hebben de Republikeinen en de Democraten een akkoord bereikt over het schuldenplafond. En het is zomertijd en dus de gelegenheid voor Rijkswaterstaat... voor groot onderhoud aan de wegen, zoals de A20. En er zijn spanningen tussen twee grote motorclubs, de Hells Angels en de Molukse Sadudara. Dat en meer in dit Radio 1 Journaal tot half tien vanochtend. De democraten en de republikeinen in de Amerikaanse Senaat... en in het Huis van Afgevaardigden... hebben vannacht een voorlopig akkoord over de staatsschuld bereikt... President Obama maakte dat in een toespraak bekend. There are still some very important votes to be taken by members of Congress, but I want to announce that the leaders of both parties in both chambers have reached an agreement that will reduce the deficit and avoid default. Het plan voorziet in een verhoging van het schuldenplafond, de maximaal toegestane staatsschuld. Ook gaat de Amerikaanse overheid de komende tien jaar ongeveer 1 biljoen dollar bezuinigen. The eerste part van this agreement zal cut about 1 trillion dollars in spending over the next 10 years. Cuts that both parties had agreed to early on in this process. The result would be the lowest level of annual domestic spending sinds Dwight Eisenhower was president, but at a level that still allows us to make job-creating investments in things like education en research. Obama zegt dat de overheid sinds president Eisenhower niet zo weinig heeft uitgegeven als nu in het akkoord staat toch kunnen volgens hem op deze manier... nog steeds investeringen en onderzoek gedaan worden. Volgens Obama worden de bezuinigingen niet te snel ingevoerd... om het herstel van de Amerikaanse economie niet te schaden. Maar hij had het toch liever anders gezien. Now, is this the deal I would have preferred? No. I believe that we could have made the tough choices required... on entitlement reform and tax reform right now... rather than through a special congressional committee process. En de manier waarop de deal tot stand kwam was volgens Obama rommelig... en het duurde veel te lang. Het gesteggel over het akkoord had de laatste maand effect op de economie... maar hij is de republikeinen en de democraten dankbaar voor het compromis. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten nog wel over het plan stemmen. Obama drong aan op instemming. We're not done yet. I want to urge members of both parties to do the right thing... and support this deal with your votes over the next few days. It will allow us to avoid default. It will allow us to pay our bills. It will allow us to start reducing our deficit in a responsible way. We gaan naar Washington, naar Jacqueline Ekman, die de onderhandelingen al weken volgt. Uh, Jacqueline, wat kun je verder vertellen over dat akkoord? Het begint met 1 biljoen bezuinigen, maar daar blijft het niet bij. hè? Nee, zeker niet. Uh, in totaal gaat het om bezuinigingen van zo'n 2,5 biljoen dollar. Uh, maar er wordt in twee delen bezuinigd, uh, in ieder geval voor 1 biljoen voor de komende 10 jaar. En een comité moet zich dan gaan buigen waar de andere 1,5 biljoen vandaan gehaald moeten worden. Dit comité moet in november met aanbevelingen komen. En het was nog best wel uh, spannend zo dat op de, deze zondagavond, uh, tenminste in Amerika dan zondagavond, het, uh, de deal toch rondkwam. Het was een dag voor de deadline hè? Ja, het was krap aan. Uh, het moest eigenlijk wel zondagavond. Uh, er zat echt druk op de ketel, want um, uh, de, de beurzen in Azië uh, uh, gingen op dat moment open. En uh, naar vorige week zijn er flinke verliezen um, verloren op de aandeelmarkten. En uh, dit wilde men absoluut voorkomen. Vandaar uh, deze mededeling op zondagavond. Ja, die deal is er, dus voordat de beurzen opbrengen. Maar Obama leek niet erg opgelucht, hè? Nee, volgens Obama is het niet de meest ideale overeenkomst. Hij had liever gehad dat er bijvoorbeeld belastingverhogingen uh, in zaten voor de allerrijkste. Maar het voorkomt wel dat Amerika zijn rekeningen uh, uh, zal kunnen betalen. En het kredietplafond kan hiermee worden verhoogd. Waarmee er een einde komt aan de crisis in Washington. Uh, zoals hij al zei, waar we de Amerikanen mee hebben opgezadeld. Waar Obama wel blij mee zal zijn, is dat het schuldenplafond tot en met begin 2013 wordt verhoogd. En dat is voor een langere periode tot na de verkiezingen in 2012. Nou moet er nog wel over gestemd worden. Uh, wanneer gaat dat gebeuren? Uh, hopelijk al uh, vandaag. Uh, uh, het Huis van Afgevaardigden en het Senaat uh, moeten het plan inderdaad nog goedkeuren... Uh, niet helemaal zeker of dat gaat gebeuren. Senaat waarschijnlijk wel. Huis van Afgevaardig nog niet helemaal zeker. Want uh, vooral daar zijn veel Republikeinen gesteund door de Tea Party. Sowieso al tegen een verhoging van het schuldenplafond. En een aantal democraten hebben al laten weten. bepaald niet blij te zijn met het feit dat er geen belastingverhoging in zit voor de rijken in het voorstel. Dus de leiders van de partijen uh, die de plan hebben goedgekeurd. Hebben nog het nodige werk te verrichten vandaag om iedereen mee te doen. Te het wordt dus nog spannend. Jacqueline Ekman vanuit Washington en later in de uitzendingen... meer over het bereikte akkoord. Na een explosie in een woning in Emmen... zijn gisteravond verdachte stoffen gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft ze op een braakliggend terrein... net buiten de stad tot ontploffing gebracht. De explosie in de woning gebeurde rond half vijf gistermiddag... vertelt de politie. Toen wij op de plaatsen kwamen, zagen wij twee jonge mannen wegrennen. Deze mannen waren gewond... Wij hebben ze aangehouden en het bleek ook dat dit tweetal bij deze bovenwoning hoorde. Zij zijn ook gebracht naar het ziekenhuis waar ze eerst zijn geholpen aan verwondingen en later zijn voorgeleid. Een van hen is de 25-jarige bewoner van het pand. De andere man die woonde niet in het huis en zijn leeftijd is nog onbekend. Dat de twee wegrenden van de explosie was voor de politie reden om hen aan te houden. Het lijkt dat ze bezig zijn geweest met explosieve materialen. Maar dat moet ons nog uitwijzen wat er precies is geweest. Ja, wat de mannen dus met die explosieven aan het doen waren is niet duidelijk. De verdachten zijn in elk geval niet in levensgevaar. Deze buurvrouw zag hoe ze werden afgevoerd. Eentje had het gezicht gebots en die andere ja, heb ik niet gezien wat hij had. De een lag al in de ambulance, geboeid wat ik van de buurvrouw. En de andere is de ambulance voor gekomen. Die is dus met uh, zuurstofmasker uh, op weg gebracht. Maar die zat in de uh, politieauto met uh, boeien om. En de knal had gevolgen voor de omgeving, zegt de politie. Er is behoorlijk wat schade. Een groot gedeelte van het dak uh, ligt eruit. Een heleboel ramen zijn ook gesprongen. Dus een blok van tien woningen zijn uh, inmiddels ontruimd. En voor uh, deze bewoners is het passend onderdak uh, geregeld. Er zijn meerdere woningen uh, beschadigd geraakt. Dus we zo zien. Het is een blok van zes woningen uh, aan elkaar en op elkaar. Dus een woonlaag van drie. En daar zijn meerdere woningen. zijn dus De muren zijn flink beschadigd en ontzet. Ja, en deze buurman mocht zijn woning na de explosie in elk geval niet meer in. In eerste instantie schrik je toch wel een beetje. Want in eerste instantie was mij verteld dat het misschien bij mij was. Dus dat schrik je wel een beetje. En maar goed, toen ik wat meer informatie had en wist dat het niet bij mij was... en ook wist dat mijn hond in orde was, was, werd, was de schrik wel vrij snel weg. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken wil dat de Europese Unie de sancties tegen Syrië verscherpt en dat de VN-veiligheidsraad het geweld, geweld door het Syrische leger veroordeelt. Militairen richtten gisteren een bloedbad aan onder demonstranten in de stad Hama. Er vielen zeker 80 doden. Opstandelingen hebben beelden op internet gezet. Ja, God is groot is hier te horen. Onafhankelijke journalisten mogen het land nog steeds niet in. Volgens Arabische media was het de bloedigste dag in Syrië sinds de opstand in maart begon. Tanks en scherpschutters schoten willekeurig op burgers, vertellen ooggetuigen. en overal op straat zouden lijken liggen. Een ooggetuige vertelde aan Al Jazeera dat ze zag... hoe een vrouw in haar schouder geschoten werd... terwijl ze in haar huis zat. Ik ben in Haraq hama Vandaag kwam Hama onder attack van alle sides. We waren allemaal targeted, men en vrouwen. Ik zag een vrouw in haar schouder her shoulder while sitting in haar huis zat. omdat de schelling is heavy en random. President Obama zei dat hij geschokt is door de vreedheid van het Syrische regime tegen de eigen bevolking. En ook Duitsland, Italië en Frankrijk veroordelen het geweld. Vandaag begint de ramadan. De Syrische regering is bang dat de demonstraties dan zullen toenemen, zeggen mensenrechtenactivisten. En daarom zou het leger orde op zaken willen stellen in Hama. In een tijdschriftartikel schrijft president Assad van Sy dat Syrië elke samenzwering zal verpletteren. In dat stuk verdedigt Assad het hardhandige optreden... van zijn leger tegen betogers. In het Limburgse dorp Meersen is onrust ontstaan... over de komst van een Somalisch vluchtelingengezin van negen personen. Dat meldt L1. Omwonenden klagen dat de gemeente hen van tevoren niets heeft verteld. Afgelopen dinsdag heeft een oplettende buurvrouw gezien... dat hier negen mensen uit Somalië kwamen. En we weten helemaal niet wat de bedoeling daarvan was... Het gezin wordt binnenkort ondergebracht in een huurwoning. Buurtbewoners zijn bang dat het gezin overlast gaat veroorzaken. De gemeente Meersen wist zelf ook niet van hun, zegt de wethouder. Ik was daar enigszins zo verrast, ja, want ja, zoals ik al zei... wij wisten niet dat op deze plek uh, een Somalisch gezin uh, wordt gehuisvest. Vluchtelingenwerk Limburg betreurt de opstelling van de buurtbewoners. Deze mensen die vluchten niet zomaar. Die vluchten echt uh, voor geweld en uh, die verwachten... Ja, dat ze dan ergens veilig kunnen, kunnen gaan wonen tijdelijk. En uh, ja, dat is heel vervelend dat, dat het zo loopt. Dat de mensen zo grote uh, bezwaren hebben. Volgens het Vluchtelingenwerk gaat het uh, om een gezin dat dus op de vlucht is voor oorlog en honger. En verloopt de opvang van Somaliërs in Limburg over het algemeen goed. Het college van BMW bespreekt de zaak morgen. En dan het financiële nieuws. Afgelopen week waren beleggers wereldwijd in mineur... door het politieke gevecht in Washington. De Amsterdamse AIX-index sloot vijf dagen op rij in de min... doordat er geen akkoord over het schuldenplafond was... en daardoor was de stemming op de Amerikaanse beurzen... vorige week ook nerveus. Ook Wall Street sloot negatief. De Dow Jones-index eindigde op 0,8 lager. De technologiebeurs Nasdaq stond bijna een half procent lager. Nou, de financiële markten in Azië hebben de afgelopen uren inmiddels dus uh, opgelucht gereageerd op het uh, bereikte akkoord in de VS. De Japanse Nikkei staat nu op 1,8% in de plus. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Luister het nog eens na via onze website nos.nl/slash radio1. En daar vindt u ook straks een podcast en die kunt u gratis downloaden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, 13 minuten over zes. Paul McCartney gaat optreden tijdens de openingsceremonie... van de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Dat heeft hij de organisatie laten weten. Stiekem had die organisatie gehoopt dat, uh, dat ze McCartney... samen met mede Beatle Ringo Starr op het podium konden krijgen. Maar die toert dan door Amerika. De organisatie die ving al eerder bot bij Led Zeppelin en de Rolling Stones... die allebei bedankten voor de eer. Maar Paul McCartney dus niet. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took her song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. McCartney met Jenny Wren. Amsterdam was afgelopen weekend het toneel van spanningen tussen twee motorclubs. De Hells Angels lieten zich vrijdagavond duidelijk zien in de binnenstad. En zaterdag werden tientallen leden van de Satudara Motorclub opgepakt. De nationale recherche had de Amsterdamse politie ingeseind en die trof de Satudara's aan op een terras in een drukke straat in Amsterdam, vertelt districtchef Jan Pronker. Dat is voor de burgemeester de aanleiding geweest om een noodbevel uit te vaardigen. Dat bevel heb ik een medegedeeld. dat hield in dat ze de stad moesten verlaten. En dat ze door ons begeleid zouden worden tot aan de stadsgrens. En dat degenen die in Amsterdam woonachtig zouden zijn, gewoon in Amsterdam zouden kunnen blijven. We hebben een controle uitgevoerd vervolgens. Een aantal mensen hebben dat zich laten welgevallen. En op een gegeven moment was er een groep die zei van we gaan weg. We hebben het hier wel gezien. Die zijn tegengehouden door de politie die ter plaatse een afzetting had geformeerd. Die hebben zich met geweld door die afzetting proberen heen te vechten. Daarbij is geslagen, daarbij hebben ze stoelen gegooid... er is met flessen gegooid, er is met ander materiaal gegooid. De politie heeft daar ook geweld bij gebruikt om ze tegen te houden. Dat is gelukt. En vervolgens zijn ze weer teruggegaan naar het andere deel van de groep... dat daar op het terras achter was gebleven. En daarna hebben we de hele groep aangehouden. Hoe ging dat precies in zijn werk? Op het terras hebben we 43 mensen aangehouden... We hebben informatie gekregen van buurtbewoners dat een aantal mensen gevlucht waren in de tuinen. Daar zijn we achteraan gegaan. En we hebben ook nog iemand uit een woning uh, gehaald en, uh, en aangehouden. En in de tuin van het restaurant hebben we twee uh, doorgeladen vuurwapens aangetroffen. Wat zegt dat over die groep? Over wat die groep van plan was? Nou dat laat zich uh, raden. Uh, wij denken dat de informatie uh, juist is geweest. Uh, dan wil ik wil nog bij zeggen dat twee van deze mensen kogelvrij vesten aan, uh, aan hadden. Dus ik denk niet dat ze naar Amsterdam zijn gekomen om een terrasje te pikken. Wat is de achtergrond van dit incident? Nou, We weten dat er spanningen in de bikerswereld zijn. En daar wil ik het voorlopig bij laten. In ieder geval is de spanning wel aanleiding geweest voor Politie Nederland... om heel nauw samen te werken en informatie te delen. Dat is gisteren ook gebeurd. We hebben op vrijdagavond hier in Amsterdam ook al een, een, een tocht van Angels gezien. Is dat voor jullie reden om daar bovenop te zitten en hoe ziet dat er dan uit? Donderdag hebben we informatie gekregen dat er een uh, grote groep helzeenzels naar Amsterdam zou komen en uit zou gaan op de pleinen, Rembelsplein en Leidseplein. Um, daar uh, hebben we op geanticipeerd door een hoop collega's uh, in dienst uh, te halen en daar op te concentreren. Uh, we hebben gekeken of ze zich uh, netjes uh, hebben gedragen, dat is gebeurd. En daarna zijn ze weggegaan. Maar escaleert het nou niet verder? Want dan hebben we dus de dag daarna het incident op de Scheldestraat. Um, hoe voorkomen jullie verdere escalatie? Nou, ik heb geen glazen bol uh, om daar uh, nadere uitspraken over te doen. Uh, ik kan u alleen zeggen dat wij het uh, nauwlettend uh, blijven volgen en uh, adequaat zullen reageren zoals het ook gisteren en eergisteren is gebeurd. Verwacht u dat een mogelijke volgende confrontatie weer in Amsterdam plaatsvindt? Nou, volgens mij kan die overal uh, plaatsvinden, het is niet specifiek Amsterdam gebonden. Het is dus ook nog niet afgelopen? Zullen we zien. Districtchef Jan Pronker hoorde u in gesprek met de verslaggever Jeroen Wollaars. Het is negen minuten voor half zeven. Naast de, de slaapzak, de tent en de brander gaat steeds vaker de laptop mee naar de camping. Kampeerders vragen tegenwoordig massaal om draadloos internet op de camping. Handig om even het weerbericht te bekijken en de mail even te checken. En voor veel jongeren is contact via Hives en Facebook een eerste levensbehoefte. Dus ook tijdens de vakantie. De verslaggever Mark U Visser ging naar camping... Kalle Sander in Kallans Oog. En daar uh, kunnen kampeerders het internet op voor 17,50 euro per week. Er staat hier nog een echte, ouderwetse telefooncel met een munttoestel erin. En dat brengt mij toch terug naar uh, mijn jeugd, want ik kan me nog goed herinneren. Met een knuist vol buitenlandse munten in de rij voor een oververhitte telefooncel. Oma bellen. Maar ja, deze telefoonstel, meneer Nansing, die, die doet het ook al niet meer? Nee, die zijn, om daar een monteur voor te krijgen, die bezaharen er maar niet meer. Als ik zo hier op deze camping om me heen kijk, dan zie ik dat... Uh, ja, hier is wel zo'n beetje alles, hoor. Een winkel en een zwembad en uh, een tennisbaan en een grote kantine en een restaurant. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar iets wat je niet kunt zien... maar wat tegenwoordig mensen wel heel belangrijk vinden. Dat hebben jullie ook, hè? Ja, inderdaad, dat hebben wij ook. <laughs> wifi Wifi? Ja. Even kijken, waar zijn we nu? Dit is, uh, hoe heet het hier? B-veld. B-veld. Goedendag. Ik zoek een actieve Wifi-gebruiker. Ja, dat klopt. Ja. Bent u een actieve? Nou, ik doe het een paar keer in de week. Drie, vier keer in de week, dan uh, check ik even mijn mail. En, uh, nou, laptopje mee van huis. En is dat dan uw werkmail of uw privémail? Privé. Privé. Ja, dat zeg ik eerlijk. Ja, ja ik heb, ja, voor mijn werk heb ik geen. Uh, Mail nodig. Dus ik uh, puur eigenlijk uh, privé, de kinderen die is op die manier wat communiceren. En uh, nou, je checkt eens even wat dingetjes privé, maar uh, verder niet. En hoe is de kwaliteit van de, van de wifi hier? De eerste week was het rustig, toen was die echt vrij snel. Nou, als het drukker is en het is slecht weer, merk je dan dat er heel veel mensen toch wel een laptop bijden. Als je hier merkt op het veld wie er een laptop bij is, zijn het best veel mensen. Ja. En dan is die gewoon wat trager. Maar ja goed, buienradar is actief. Dat is heel, heel gewild. <laughs> dus, uh, Kijk, even naar boven. Ja, ja, nee, dat je hebt geen buienradar nodig. Nee, nee, nee, nee, <laughs> nee, dat blijft wel weg. <laughs> ja. Nee, maar dat, dat is gewoon goed. Ik, uh, ik ben er handig. tevreden over. Moet je luisteren, naar zijn jonge die willen van alles downloaden, muziek en zo. Ja, dan is die traag. Maar even je mail uh, en buienradar, dat is uh, geen probleem. Maar dat is wel de meeste... Buienraden, daar horen we, hè? Dat is natuurlijk populair. Dat is de meest gebruikte. Ik denk dat buienradar ook wel overbelast is vorige week. Want er was wel uh, de hemel naar beneden gekomen hier. Goeiedag. U bent een hardcore gebruiker? Nou, wel vrij regelmatig, ja. Ja. ja. Nou ja een beetje op, uh, op huis en op internet. en uh, Marktplaats. Marktplaats? Dus, ja. Maar u ben, hebt toch vakantie? Ja, maar ja, dat is altijd wel wat, hè? Je kan altijd wel wat kopen. Of... Maar mevrouw, ik kijk hier om me heen. Er is hier een zwembad. Je kunt naar het strand. Je kunt hier wandelen. En u gaat uh, internet. Ja, maar ja, je kan gewoon lekker buiten zitten hè, in de zon. En ik ga niet de hele dag met de kinderen in het zwembad, hè? Maar ja, dan nog even tot slot, hè? Jullie zijn met deze camping al heel lang bezig met, uh, met wifi. Hè? Een beetje een voorloper. Ja, wij hebben al uh, 7 à 8 jaar uh, wifi. Omdat dat uh, toen natuurlijk in opkomst was. En je wilt toch uh, nou ja, of een, beetje, een beetje voorlopen. En uh, ja, je merkt dat mensen het... Uh, het is een service, is eigenlijk. Een service? Ja, het is een service, ja. In het begin hebben we nog wel laptops verhuurd aan mensen. Want daar had niemand een laptop mee. En nu zitten ze... Meisjes van 12 jaar tegenover elkaar op één tafel met elkaar te MSN of te, te Facebooken. Daar loopt er eentje. Met een smartphone. Zeg, hebben jullie ook internet uh, op de telefoon? Ja. Wat doen jullie hier allemaal? Hier, ja, drie op een rij. Hi, Twitter, sms gewoon. Zijn jullie de hele dag mee bezig? Ja, <laughs> we worden zelfs boos op me als ik op mijn mobiel zit. Ja. Als er nou geen internet zou zijn, wat, zouden jullie dan hier ook wel willen zijn? Nee. Nee, hè? Nee. Die jeugd vertegenwoordigt met telefoons. Krijgen. Kijk maar. Zoek maar iemand op die geen telefoon hebt van deze leeftijd. Van deze leeftijd. Ja, dat, dat, dat lukt moeilijk. Dat is wel een must, hè? Ja. Wat, hoe oud ben jij? 13. 13. Meisjes van 13 hebben gewoon allemaal uh, zo'n ding. Ja. Nou, fijne vakantie. En, en kijk je ook nog wel eens een beetje om je heen of ja. kijk je alleen maar op dat scherm? Nee, ik kijk ook wel veel mee ja? heen. Nou, daar gaan we lekker internetten. Ja, dank u wel. Daag. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. De wereldkampioenschappen zwemmen in Shanghai hebben zes medailles opgeleverd voor de Nederlandse ploeg. Van die zes waren er twee goud. Inge Dekker werd wereldkampioen op de, en de 4x100 de meter vrije slag vrouwen leverde uh, ook een eerste plaats op. Het was de beste prestatie van de Oranje sinds 2001, toen er zeven medailles mee naar huis werden genomen. Een goede generale dus, maar Jaco Verhare weet dat er het komend jaar voor de Olympische Spelen nog wel wat moet gebeuren. Ja, ongetwijfeld. Kijk, het niveau is goed. Mensen verbeteren zichzelf. Ik denk dat dat altijd het belangrijkste gegeven is op een, op een groot toernooi. Niet iedereen natuurlijk, maar wel bijna iedereen. Dus dat, nou, dat betekent dat de programma's die we doen, dat dat goed aanslaat. Uh, maar het niveau uh, zal zeker richting de Olympische Spelen nog moeten groeien. Want uh, ja, dat zie je hier ook wel. Uh, er worden heel veel races beslist op tienden, honderdsten. Uh, en uh, ja, dat betekent dat we ook wij nog een stapje moeten zetten een paar mensen er even uithalen. Uh, Inge Dikker haalt je zo'n goud die 50 vlinder. Uh, was jij ook zo aangenaam verrast? Ja, ik denk iedereen. Uh, het was gewoon uh, nou ja, een goede race voor haar uh, met, met, een, uh, met een uitstekende finish en een verrassende uitkomst. Maar ik denk heel lekker voor haar om uh, toch uh, want het is natuurlijk wel jammer, uh, het is de enige met een individuele wereldtitel, maar geen uh, olympische limiet, uh, maar dit, dit, ik hoop dat dit de haar de boost geeft om uh, daarvoor aan het werk te gaan. Uh, Kromovi Jojo, uh, een, een dame waar jij veel mee traint, waar jij heel dichtbij staat, uh, hebben we mooie dingen van gezien, maar we hadden goud, eigenlijk goud verwacht op die 100 vrij, hoe realistisch was dat, uh, want jij hebt haar intensief begeleid, hoe stond ze er nou eigenlijk op, toen ze? hier uh, aan dit WK begon? Nou ze stond er goed op, uh, je moet niet vergeten dat ze vorig jaar wel echt de zomer heeft gemist uh, en dan vooral ook de races uh, in de zomer. Vanwege de hersenvliesontsteking? Ja inderdaad, dus, dus uh, ja, wat dat betreft uh, ook, ook zij boekt weer progressie, ook vandaag weer op 50 meter vrije slag. Uh, uh, dus voor haar uh, in het volgend seizoen uh, zijn ook die ambities, want het zijn ambities om, om goud te halen op 50 en 100 vrije slag. Ja die vind ik nog steeds realistisch. Een dame, een jonge dame waar we ontzettend van genoten hebben. Hier Sierra van Rouwendaal, ontzettend nuchter. Uh, zichzelf weer voortdurend uh, verbeterend. Wat doet hij hier allemaal? Ja, dat is, uh, dat is ongekend. Uh, uh, heeft toch, toch wel uh, in dit jaar uh, echt even een moeilijke fase gehad met een ernstige knieblessure. Ook nog eens, ja. Uh, uh, uh, toch uh, de WK gehaald, maar precies de WK gehaald. Ze had geen 100ste langzamer uh, moeten gaan. Ze zond precies de limiet. Ja, en als je dan hier drie seconden harder zwemt en uh, je, je, ja, je haalt bronzen medaille, dat is, uh, dat is echt de verrassing van deze wedstrijd wat mij betreft. Ja, nou. Voordat we er nou helemaal een goed nieuws show van maken, er zijn natuurlijk altijd uh, teleurstellingen. En dan met name Femke Heemscherk en dan vooral die 200 vrij. En ja, ook mentaal gebeurde er, gebeurde er daarna van alles met haar. Hè? Uh, hoe heb jij dat nou beleefd en, en heb jij toch wel hoop voor de toekomst uh, als het gaat om die finale zwemmen? En dat ze er dan toch zo eens kan staan? Ja. ja, ik heb nooit hoop. Dat heb ik al eens gezegd. Ik heb verwachtingen uh, dat, ze, dat ze het uh, echt beter gaat doen. Wat zij hier heeft laten zien is, is hoog niveau op WK. Ik bedoel, de tijd van een halve finale uh, zou goed zijn voor, uh, voor de eerste plek. Uh, ik denk dat dat er voor haar een hele belangrijke vaststelling is. En waar zij absoluut mee aan het werk moet, maar eigenlijk ook al is, ja, is het afmaken in finales. Uh, de, de, dan uh, echt je concentratie houden op datgene wat je moet doen. Uh, en, en, en niet op alles wat er om je heen gebeurt. Uh, moet ik ook eerlijk zeggen, dat is het moeilijkste uh, in, in deze sport. Dat is eigenlijk het moeilijkste in de hele topsport. Uh, je beste niveau leveren op het moment dat het moet. En daar moet ze mee aan het werk. Maar ja, heel eerlijk, ik verwacht dat ze dat uh, gaat lukken. Zij Jacques van tegen verslaggever Martin Vriesema. Radio 1, het NOS-journaal. Het nieuws met Mark Visser.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 Het bloedbad dat het Syrische leger heeft aangericht tegen antiregeringsbetogers... heeft geleid tot felle internationale kritiek. Alleen al in de stad Hama zijn zeker 80 doden gevallen. President Obama heeft de Syrische president Assad volledig incompetent genoemd. Duitsland wil de zaak laten onderzoeken door de VN-veiligheidsraad. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In tegenstelling tot de afgelopen dagen krijgen we vandaag vrijwel overal de zon te zien en wordt het zomers warm. Nou, op dit moment is het nog niet warm. De temperatuur ligt actueel tussen 7 en 13 graden. In de noordoostelijke helft is het op dit moment bewolkt. In de rest van het land is het helder en komen een paar mistbanken voor. Na zonsopkomst, dan verdwijnen de mistbanken. Volgt voor een groot deel van het land een zonnige ochtend, behalve dan in het noordoosten, want daar blijft het nog even bewolkt. Vanmiddag breekt uiteindelijk ook daar de zon door en warmt het snel op. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden op de wadden tot 23 à 24 in het binnenland. Er staat vandaag maar weinig wind, die is zwak en komt uit het oosten tot zuidoosten. Aan de kust, daar kan later vandaag een zeewind opsteken en daardoor koelt het daar wat af. Vanavond dan blijft het nog lang aangenaam buiten. komende nacht koelt het af uiteindelijk naar een graad of 12. Kijken we naar morgen, dinsdag, dan belooft het opnieuw een zonnige zomerdag te worden. Ook dan waait het niet hard en het wordt dan gemiddeld eh, 26 graden. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Het is twee minuten over half zeven. Er is dus een akkoord over het schuldenplafond in de VS. Maar het ging met heel veel moeite. Amerikanen verkeerden dagenlang in onzekerheid. En nog steeds is het akkoord geen gelopen race. Want het congres en de Senaat moeten het nog goedkeuren. Jacqueline Ekman bracht net als veel bezorgde toeristen... de laatste uren voor de deal door aan de voet van Capitol Hill... in het snikheten Washington. In een bloedheet Washington aan de voet van het kapitool. Talloze gezinnen die hier foto's nemen. Al dan niet verkoeling zoeken in de schaduw. Hier buiten is het bijna 39 graden. En ik denk dat het er binnen al koortsachtig aan toe gaat op dit moment. Een gezin zoekt verkoeling in de schaduw onder een boom. Het is hard out here. Very hot out here. Hot inside too. Uh, I'm sure it is. <laughs> Are you surprised it's been taking so long uh, before they're getting to any deal? Bent u verbaasd dat het zo lang duurt voordat er een nieuwe overeenkomst komt? Yes, I'm very surprised at how long it's taking to to finalize things. Yes. Are you scared at all um, uh, about the outcome? Bent u bang voor de voor de resultaten? Want ze verbaast zich natuurlijk wel om deze mevrouw. Dat het zo lang duurt. Uh, yes, because I have uh, parents that are older and I've talked to them and they're a little anxious because they're on social security and if this stops, how's that going to affect them? So yes. Deze mevrouw is zeker bang. Die heeft uh, ouders die uh, pensioen ontvangen en wat als dit niet doorgaat? Uh, wat gebeurt er dan met het pensioen? Frustreert het u wat er binnengaande is? Yes, they should be able beetje to, to get things figured out a little bit sooner. I work for a state place um, of government. And it kind of holds up. And... Deze mevrouw werkt voor de staat, voor de overheid en ze merkt dat er door die onzekerheid alles stilstaat... en dat er op een gegeven moment geen beslissingen meer genomen I mean, kunnen worden. helaas. <laughs> Deze meneer kan het eigenlijk niet schelen. Well, so you just that sick of it? Bent u het zo well, zat? I probably sick of it, but being farming out in our, we're so far from it. it I don't, I don't see where it'll influence us much on the farm. Het zal ons eigenlijk niet zo goed erg beïnvloeden op de boerderij. Want ja, hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. You have other things to think of. But you, on the other hand, do worry. I mean, what, what, is, the, what is your main worry? Waar maakt je zich het meeste zorgen om? My retirement, my future, my future for my children. Where, where are they going to go? Where social security going? Where are we all going to end up someday with, with it all? That's my worry. Mijn pensioen, hoe zal dat eindigen? Is er nog geld over? En wat blijft er voor ons over aan het eind? 1, 2, 3, 4 jongeren met een bord, een, een pamflet. En even lezen wat daarop staat. We're doing our job, now you do yours. Yours embarrassing as this sign. <laughs> nou, kijk of ik dit kan vertalen, hoor. Um, wij doen ons werk, nou jullie nog. Jullie gedrag is zo gênant als dit spandoek. So why the sign? Ja, yeah, like, we zijn allemaal studenten. We willen niet onze interessebrengen on op bedrijven op de bedrijf. Het is al harder om een werk te vinden. Or... We zijn studenten. Het <laughs> is, uh, is al zo moeilijk om een baan te krijgen. We willen niet nog meer voor onze um, um, educatie betalen. Hebben ze het nodig Hebben ze het al gezien? Niet nog. Misschien hebben ze het. Wie weet. We gaan naar de vrouw waarvan... Ze hebben office windows en misschien kunnen ze buiten zien. misschien krijgen ze de We hebben geen idee. We gaan nu naar de voorkant waar wat, uh, wat kantoren zijn. En hopelijk kunnen ze door het raam dit, uh, dit prachtige pamflet bewonderen. Succes. And hope you, uh, see the yeah, en hopelijk zien ze de sign. Ja, hopelijk. En daar gaan ze twee op een fiets. Raise the debt ceiling. Verhoog het schuldenplafond, roepen ze nog. Jacqueline Ekman vanuit Washington. Afgelopen weekend lieten de Hells Angels zich massaal zien in het centrum van Amsterdam... en tientallen leden van de Satudara werden aangehouden in de hoofdstad een dag later. Vijf vragen over deze motorclubs. Hoe zijn ze ontstaan? Al zo langer motorfietsen worden gebouwd, zoeken motorrijders elkaar op. Midden jaren 30 ontstond de eerste outlaw motorclub in de Verenigde Staten... en na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er meer... Terugkerende soldaten trokken met elkaar op en motoren boden de uitlaatklep die ze zochten. Eind jaren 40 werd de reputatie van de clubs gevestigd in het stadje Hollister. In het noorden van Californië liepen feesten van motorrijders uit op rellen, waarbij de politie machteloos was. Verschillende motoclubs beschouwen zichzelf als outlaws, one percenters. Die term verwijst naar de uitspraak dat 99% van de motorrijders zich aan de wet houdt. Hoe zijn ze in Nederland terechtgekomen? In Nederland ontstond na de oorlog onvrede onder jongeren. Die vochten zich vrij van hun ouders, kochten brommers en rebelleerden. Zo ontstonden de nozems. Sommigen reden op een poeg of een tomos. In Amsterdam ontstond de kreitlerploeg Oost. Die noemde zich vanaf begin jaren 70 Hells Angels. Naar voorbeeld van de Amerikaanse motoclub uit San Bernardino. In 1978 worden de Nederlandse angels officieel erkend... En er staan meer clubs op in Nederland... die zich verwant voelen met de Outlaw Motor Clubs. Ze hebben namen als Rogues, Demons, Confederates, Veterans... Satudara, Black Sheep en Animals. Hoe zie je of een club een Outlaw Motor Club is... of een groepje gewone motorliefhebbers? Nou, heel herkenbaar zijn de Colors. Dat zijn de emblemen op de rug van jas of vest. Bij Outlaw Motor Clubs bestaan die uit drie delen. Boven de naam van de club... Daaronder een logo en onderop een deel met de thuisplaats van de club. En er staat ook MC bij, wat Motorcycle Club betekent. Niet-Outlaw-clubs rijden ook wel met emblemen op de rug, maar die bestaan dan uit één of twee delen. De Outlaw-motorclubs stoeren zich ook met 1%-patches. Gewone motorclubs proberen weg te blijven van conflicten tussen de Outlaw-clubs onderling. Verschillende motorevenementen zijn de laatste maanden afgeblazen uit vrees voor een treffen hoe is de link met criminaliteit ontstaan? De Outlaw Motorclubs die hebben van nature niet veel op met orde en gezag. En dat zware jongens-imago komt van pas... bijvoorbeeld bij de beveiliging van concerten of bordelen. De clubs worden ook in verband gebracht met de georganiseerde criminaliteit... bijvoorbeeld door connecties met Klaas Bruinsma, Sam Klepper, Willem Holleder. Maar het zijn telkens leden van de clubs... die in verband worden gebracht met die criminaliteit en niet de clubs zelf. Het Openbaar Ministerie probeerde de verschillende clubs te verbieden... maar in rechtszaken in 2007 oordeelde de rechter dat de Hells Angels en de Nomads... geen criminele organisatie zijn. Als criminele leden worden aangepakt, waar is de politie dan nog bang voor? De vrees is nu dat een internationale machtsstrijd... tussen de Hells Angels en de bandido's naar Nederland komt. Tot nu toe zijn de Hells Angels de enige club in Nederland... die onderdeel zijn van een internationale groep clubs... Maar hun grote internationale concurrenten, de bandido's... proberen nu via Satudara in Nederland voet aan de grond te krijgen. En in onder meer Scandinavië en Duitsland... is de machtsstrijd bijzonder gewelddadig verlopen. 9 minuten over half zeven is het geworden. Het was een zeer bloedige dag gisteren in de Syrische stad Hama. Bij aanvallen van het leger op de stad... zouden vele tientallen doden zijn gevallen... De aanval was een van de allerzwaarste tot nu toe en kwam aan de vooravond van de Ramadan, de islamitische vaste maand die vandaag begint. Al een maand lang werd Hama omsingeld door tanks en gisteren nog voor zonsopgang was het raak. Het leger trok de stad in, mensen zouden wakker geworden zijn van explosies en degenen die zich op straat begaven werden schietschijven van de regeringssoldaten, vanuit tanks maar ook vanaf daken. Ja. Een inwoner van Hama, die alles met zijn camera vastlegt, beschrijft wat er gebeurt. Het leger valt de stad Hama binnen. Er wordt gebombardeerd. Het leger schiet rechtstreeks op mensen. We zien mensen in paniek alle kanten uitrennen. Geprobeerd wordt om gewonden weg te dragen. Tientallen mensen zouden ook zijn getroffen door spijkerbommen die vreselijke wonden aanrichten. Een vrouw roept, zo zien we op Al Jazeera, dat niemand veilig is, zelfs niet de mensen in huis. I'm in -Hama. Today Hama came under attack from all sides. We were all targeted, men and women. I just saw a woman get shot in her shoulder while sitting peacefully inside her home because the shelling is heavy and random. De man beschrijft hoe bussen Hama inrijden. Bussen met veiligheidsagenten en andere regeringssympathisanten. Op weer een andere video zien we soldaten op een tank zitten. Volgens de filmer zouden die zijn overgelopen naar het anti-Assad kamp. Een levensgevaarlijke stap. 200 kilometer naar het zuiden, in een voorstadje van Damaskus... wordt gedemonstreerd om de mensen in Hama te ondersteunen. We willen de regering omverwerpen, zo wordt gescandeerd. Een groot deel van de Syriërs lijkt zich op geen enkele manier gewonnen te geven. Ze willen Assad kwijt. Maar de president en zijn soldaten liggen op ramkoers. De Amerikaanse president Barack Obama zegt dat Assad totaal ongeschikt en onwelwillend is om tegemoet te komen aan de legitieme protesten van de Syrische bevolking. Obama zegt versteld te staan van het brute geweld dat de regering tegen zijn eigen volk inzet. Amerika is niet het enige land dat bezorgd is over de situatie in Syrië. De regeringen van Duitsland, Frankrijk en Italië... gaven gisteren ook verklaringen af waarin ze het geweld veroordelen. En de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal... heeft gezegd dat ze zullen aandringen op strengere EU-sancties... tegen het bewind van Assad. Straks schaakgrootmeester Robin van Kampen... met 16 jaar de jongste die ons land ooit gekend heeft. En we gaan naar de ANWB. Jolande van der Velde. Ja, alle regio's in Nederland hebben momenteel vakantie. Het is uh, volgens mij rustig op de weg. Blijft dat zo? Ja, dat verwacht ik wel. Zeker in de ochtendspits. Maar misschien na de spits dat het wat drukker wordt. En dan zou het natuurlijk een pijnpunt kunnen worden Rotterdam. Want daar is de A20 gouden richting Hoek van Holland. Dicht tussen de knopen de Terbrechtseplein en Klein Polderplein. Die is afgelopen weekend dicht gegaan. En die blijft nog tot 7 augustus afgesloten. Jolanda van der Velde van de HWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. De een gaat met vrienden naar de zon... en de ander gaat naar een camping om lekker veel te feesten. Jongeren vieren vakantie op verschillende manieren. En er zijn ook van die jongeren die hun vakantie gebruiken... voor hun hobby. Gamers bijvoorbeeld. Verslaggever Menno Reemeijer zoekt deze week vakantievierende jongeren op... en vandaag is hij in een gamekamp. Een microfonie van geluid, van verschillende computerspellen. In een soort van jeugdherberg, in een zaaltje staan uh, 20 schermen opgesteld. Jongeren erachter. Gaat het goed? Ja, mij wel. En met spel? Ook goed. Speel je nou alleen? Nee, tegen de mensen daar die bij mij zitten. Je hoeft elkaar niet aan te kijken, je hoeft niet met elkaar te praten. Nee, gewoon lekker simpel schieten. Krijg je er nooit genoeg van? Nee hoor. Dat kun je het de hele dag doen? Ik denk het wel. Nee, dat is voor uh, andere m 104 nog wel. Wie wint dat? Even kijken. Nou, ik heb uh, verloren nu. <laughs> en wat is het leuk aan deze vakantie? Ja, het is gewoon de dus gezelligheid. Heel veel mensen denken dat je ook niet actief bezig bent. Maar dat is juist wel zo, want je gaat maar twee dagdelen per dag gamen. En de andere dagdeel van, uh, ga je een activiteit doen, zoals winkelen in borgen of zo. Uh, Wandelen in het bos. Zoiets, s'nachts. Uh, nou, dat, dat zijn allemaal hele leuke dingen. Ja, maar toch, het is voor de rest de hele dag achter de computer zitten. Ja, uh, het is wel veel al gamen, ja. Maar dat, daar kom je voor, hoor, ja. En dan wordt het uh, uh, deze week lekker weer. Ja. Waarvan ik denk, lekker zwemmen. Ja, dat gaan we ook zeker doen. Oh. Het is niet dan de hele dag achter de computer. Nee. Omdat je hier je die patches die je nodig hebt. De leiding zelf. Dat houdt ook van computers zo te zien. Bram Dat hard. Natuurlijk. Zijn het jongeren die veel van computers en spellen weten? Over het algemeen best wel, ja. Alleen sommigen die komen hier ook gewoon om, vooral voor de sociale... Ik kijk het, bekijk het van afstand, als een buitenstaander, maar ik zie weinig sociaal hier. Ja, overal. Ik zie mensen achter een beeldscherm zitten en een spel te spelen. Het is natuurlijk wel via internet en um, local area network heet dat dan. Maar wel altijd, en dat geldt voor ieder kamp, met mensen die gelijk aan je zijn. Die dezelfde dus interesses hebben in Juist, ja. dus ik deze groep nog niet zomaar naar een zeilkampje gaan. Ik denk dat het dan niet goed gaat aflopen. <laughs> Walter, even game liever. Oh. Geen... Ja. Wat wel opvalt is dat het een ontzettend jongensding is. In deze groep maar twee. Bij de andere groepen zag ik één, wel geteld één meisje. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat mensen gewoon het onderschatten van dat heel veel nerds zijn en zo. Maar dat is het helemaal niet. <laughs> ja, en dat het alleen maar om game gaat, maar het is gewoon hartstikke gezellig. Het is gewoon een smeer en zo. En jullie vriendinnen, wat doen die? Uh, nou, niet gamen. Meer met gitaardes en zo. Anders. Ja, heel anders. Er is ook nog een jongerenkamp. Die zitten dan op een zoldertje te gamen. Is het is aanmerkelijk rustiger. Met Foto's aan de wand, kijk dan even naar, met de kleinzoon van de man die het ooit bedacht. Want het is niet iets van de laatste jaren, dit is al veel langer. Ja, klopt. Ik het al 27 jaar, computerkampen. Dus, uh... En die foto die daar hangt, wat zie ik daarop? Uh, dat zijn de eerste computers waar we mee begonnen zijn, de Commodore 64 uh, computers. Dus was nog met een uh, groot, uh, grote tv en een uh, groot toetsenbord met een joystickje. Nee, maar toen was het wel weer wat anders. Toen uh, was, lag de nadruk wat meer op programmeren. En uh, ja, ja met, meer met zulke soort dingetjes. Dat is echt boekwerken en dan ging je de hele week bezig met, uh, met zo'n boek. Om dus... zelf spellen te maken? Ja, bijvoorbeeld, ja. En dan zijn er verschillende kampen. De jonkies mogen maar één dag deel. Dan is er nog een kamp, dan mag je twee dag delen. Ja. En je hebt de bevoorrechten. Ja, dat zijn wij. Ja, wij, wij mogen doen wat we willen. Dat we hebben hier in een frituur staan en uh, we leggen dan alles in een pot. En dan gaan we gewoon heel frikandellen en toget en zo halen. Hier zie ik echt, wat ik me voorstel, gamers met flessen drinken, ja, de bounties, ja, ja, ja. de broodjes. Ja, ja. En jullie zijn gisteren aangekomen en gisteravond, heb ik begrepen, was het meteen tot laat in de avondnacht. Ja, ja sommige mensen wel. Ja, dat <laughs> gebeurt. Dat ja, is ook ja. een beetje... Maar is dit het ultieme genot dan? Zo'n beetje? Nou, het is wel ja, het is heel ja? Ja. Want vertel, wat, wat Want, is daar nou, leuk je aan, aan zo'n vakantie? Je, je beoefent je hobby met mensen die dat ook leuk vinden. Ja. En dat is voor iedereen leuk. Of het nou game is, of, uh, of golf of zo, of een zeilkamp. Of een zeilkamp. Maar gek genoeg. Ik heb net in de eetzaal bij het eten gezet, ik heb alle groepen bij elkaar gezien. Dan heb ik niet de indruk dat daar veel jongeren tussen zitten die ook op een zuilkamp zouden kunnen zijn? Nee, klopt. Ja, klopt toch? Ja, ja klopt wel. Ja. Ik, ik zal het woord nerds niet in de mond nemen, want nee, dat is zeker nee. niet het geval. Markers maar gamers zijn een stuk minder sportief inderdaad. Ja. Meestal, ja. En hebben het ook onder het eten, onder het fietsen, altijd over games? Ja, ja daar word ik soms ook een beetje gek van. Maar dit is wel, uh... ik zag je niet op mijn minimap. Die moet ook niet gebruiken. Die heb je ook niet, in hardcore. Ja. En uh, zo heeft uh, iedereen uh, zijn uh, ding blijkbaar weer. De gamers bij Borgen in Drenthe. En morgen jongeren die naar Spanje op vakantie gaan... en dan niet alleen voor zon en disco, maar ook om uh, de Spaanse taal te leren. De megacombinatie wil zich verbinden... om samen met het volk hard te werken... zodat wij in staat zijn... 4.000 à 5.000 woningen te bouwen. Want wij hebben meer dan 35.000 woningzoekenden in het land. Desi Boutersen was dat vlak voordat hij vorig jaar tot president van Suriname werd gekozen. Hij beloofde de bevolking duizenden woningen als hij aan de macht zou komen. En daar werd sceptisch op gereageerd. Maar zaterdag ging met veel mediaspektakel op drie plaatsen in Suriname de schep in de grond. Voor die grootschalige woningbouwprojecten die Boudersen had beloofd. Geen woorden, maar daden. Zaterdag 30 juni De officiële launching van het landelijk woningbouwprogramma van de regering Boudersen Amarali. Zaterdag. Elk gezin een woning, landgenoten met bijzondere gevoelens. Het voor mij een waar genoegen om vandaag een grote belofte te mogen inlossen. De sociale noden van ons volk: staan... een televisie in een supermarkt annex bar. Niet ver van de plek waar zo meteen de eerste steen gelegd gaat worden. Er wordt gekeken naar de toespraak van de president. Ik vind het een heel goed iets, hè. Weet je, want de mensen hebben ook uh, woningnood. Ik ben heel blij. Het is fijn dat meneer Bouters nu iets doet voor de bevolking. Want ik hoorde de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar klachten. Het leven is veel duurder geworden. brandstof is veel duurder geworden. Nou, we doen ons best. We weten ons te redden hier in Suriname, weet je weet wel. Maar ja, uh, wat er nu al gebeurt, wat ik zie dat de president doet... Ja, ik het. Dat compenseert een beetje de hogere kosten. Ja, ja, 100%. Waarom ben ik blij? Ik heb drie personen in één huis. Kan toch niet? De dokter is uh, 27 jaar, met vier kinderen. En uh, mijn zoon is uh, 35 jaar, met twee kinderen. En u woont allemaal nog bij elkaar? Allemaal woont met mij, ja. Deze zorg, die deel je of dat doet omdat de vorige regering heeft veel gebeloofd en ze hebben niets gedaan. We zijn bij de ingang van het project op Hannaslust. Lust. Wat gaat er gebeuren zo direct? Wij gaan nu de, de borden onthullen en dan staan we hier zo met de eerste 500 welzijnswoningen. Ik ben er trots op. Heel trots op, ja. Daarvoor ook een project van hem. 10 of jaar theater. Hannas Lust, het ja. oude Hannaslust. Lust. Ja. Woont u daar zelf ook? Jawel. We hebben perceel gehad en daar hebben we ook gebouwd. Dankzij Boutense. Ja, en ik ben heel trots op mijn president. Hannaslust Lust is niet een hele chique wijk. Kunt u een beetje rondkomen? Want de economische situatie in het land is wel moeilijk op dit moment. Ja, hoe ja. komt het toch uit? Want ik betaal geen huur. Omdat u een eigen huis hebt? Ja, ik betaal alleen liggen water. Niet alles moet uit de lucht vallen. Hè. Je moet werken om aan je geld te komen. Zonder stuur van Holland gaat alles ook goed. hè. Niet stief je handen openmaken. Ja toch, dus daar. Dit is het terrein waar het allemaal gaat gebeuren. Je ziet graafmachines staan, rioleringsbuizen, er wordt druk gewerkt. De aanvoerwegen zijn nog niet verhard, maar wel bestrooid al met steenslag. En aan het begin van het project staat een reusachtige tent met een uh, paar honderd mensen daarin. En dit is de plek ook waar zo direct de president zal arriveren. ...en de eerste steen zal leggen. De president wordt uitgenodigd met gevolg om de eerste steen te leggen. Ik denk dat er een kleine communicatiestornis is. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wil ik uitnodigen... ...om de eerste steen te leggen onder het applaus van u. Een troffel met een paars lint en een vajalobibloem... ...wordt overhandigd aan minister Amavo... En alsof ze nooit anders gedaan heeft, maakt ze een keurig bedje cement waar dan nu de steen wordt neergelegd. Ah, en toch ook de president, niet de eerste steen, maar de tweede steen. De tweede steen van het project, gelegd door president Boutersen. Suriname was dat. Het is de bedoeling dat er in deze regeerperiode daar 18.000 woningen worden gebouwd. We een reportage van Harme Boerboom van de Wereldomroep. Hij staat 660e op de wereldranglijst en mag zich vanaf vandaag grootmeester noemen. Schaker Robin van Kampen. Hij won gisteren het schaaktoernooi van Dortmund. De 16-jarige van Kampen is daarmee de jongste grootmeester van Nederland van dit moment. Goedemorgen. Hallo. En gefeliciteerd... Dankjewel, dankjewel. Uh, kun je uitleggen wat voor soort toernooi, toernooi dat gisteren was, waar, uh, wat je won en waardoor je die titel hebt gekregen? Uh, ja, nou ja, Dortmund is een, uh, een best wel oud toernooi. En het uh, toernooi wat ik gewonnen heb was eigenlijk de B-groep. Um, de A-groep is een, uh, is een, uh, een uh, tienkamp, of, of nee, dat is ook, een zevenkamp met uh, zeven spelers waren. Uh, of zes spelers waren. Uh, uh, elk jaar wereldtoppers spelen, bijvoorbeeld dit jaar deed ex wereldkampioen uh, Vladimir Kramnik mee. Ja. En ook uh, voor Nederland Anis Giri. En uh, de groep die ik gewonnen heb was eigenlijk de groep de, die ze dit jaar extra erbij hebben uh, gedaan om uh, jonge talenten een kans te geven om ook grootmeester resultaten neer te zetten, om grootmeester te worden. Ja, je hebt, je hebt en, de kans gekregen en je hebt hem ook genomen. Ja. ja, ik heb het genomen, ja. ja en tegen hoeveel mensen moest je spelen? Het was een teamkamp, dus uh, tien uh, spelers werden, uh, zeg maar, uh, zijn uitgenodigd. En uh, ik heb tegen allemaal gespeeld en uh, ik heb een score van 6,5 uit 9 gehad. Nou weet ik niet zo heel veel van schaken, hè? maar um, uh, je, hebt dus gewoon, je bent nu grootmeester. Um, mm -hmm. Wat betekent dat? Nou ja, je kan het misschien uh, goed vergelijken met een soort van zwarte band bij judo. Het is eigenlijk de allerhoogste ja, titel die je kan halen. Er zijn vier titels. Nou ja, je hebt een kandidaatmeester. Dat is eigenlijk nog behoorlijk amateurniveau. Dan heb je ja. En Dan ben je al een redelijk goede amateur. Internationaal meester dan. Uh, ja, dat is toch gewoon een soort speciaal niveau. Dat heb je uh, een behoorlijk gering aantal mensen die die titel halen. En grootmeester dan zit je natuurlijk al... Nou ja, zoals eerder gezegd is um, ja. redelijk in de top van de wereld. Hey, hoe had je had je het verwacht dat je het gisteren zou uh, grootmeester zou worden? Nou ja, ik moest gelijk spel spelen. Ik moest op niet spelen met wit, tegen een iets zwakkere speler. Dus ik had eigenlijk niet echt uh, twijfels dat het zou lukken. Ja, en hoe voelt dat nou, grootmeester te zijn? Um, ja, een beetje surrealistisch. want iets waar ik heel erg lang naartoe heb gewerkt. In elk geval voor mijn idee heel erg lang naartoe heb gewerkt en nu heb ik het gehaald, dus nu moet ik allemaal nieuwe doelen gaan stellen en Dus daar <laughs> moet ik nog een beetje over nadenken. Ja, wat, wat, waar, waar denk je al zo over na dan? Wat wordt een van je nieuwe doelen denk je? Nou ja, een van de doelen die ik sowieso nog had en waar ik me nu denk ik meer op ga concentreren is om uh, wereldkampioen 20 te worden. Dus je wil ook nog wereldkampioen worden? Ja, ja klopt. Nou, je bent een van de 25 uh, grootmeesters nu in, uh, in Nederland, heb ik begrepen. Um, ik zou zeggen, geniet nog maar eerst eventjes van deze nieuwe behaalde status. Dank Oké, okay, Robin van Kampen, dankjewel wel dat je ons zo vroeg te woord wilde staan. Oké. Okay. Ja, ja dan. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. Met Renate Evers. Mega boete voor digitaal schafot, kopt het AD. Wie foto's en filmpjes van dieven op internet plaatst... riskeert straks een boete van 25.000 euro. Alleen politie en justitie mogen criminelen opsporen. Zo zegt het College Bescherming Persoonsgegevens in de krant. Winkeliers, pompstationhouders en andere particulieren... mogen verdachten dus niet langer aan de schandpaal nagelen. Het ministerie van Justitie werkt aan een nieuwe wet. De hoogte van de afschrikwekkende boetes wordt afhankelijk... van de ernst van het vergrijp en grootte van de organisatie. Voor iemand die vanaf een zolderkamer foto's van verdacht op internet plaatst, kan zo'n boete 25.000 euro bedragen. Maar grote internetbedrijven, zoals Google en Facebook... kunnen wat het CPB betreft zelfs rekenen op boetes van miljoenen euro's... als ze de privacy van anderen in gevaar brengen. Tot nu toe kan toezichthouder CBB alleen dreigen met dwangsommen. De hoeveelheid imitatie, zonnebrillen, tassen en andere nepartikelen... die langs de Griekse douane glipt, stijgt explosief, meldt het FD... Volgens een bedrijf dat de namaakspullen opspoort is er een flinke toename te zien sinds Chinese bedrijven grote belangen hebben genomen in de Griekse havens. De Griekse Fiat en de politie namen vorig jaar ruim 2 miljoen imitatieartikelen in beslag. En in de eerste helft van dit jaar al 3 miljoen. In de jaren daarvoor ging het, ging het om iets van 300.000 spullen. En Griekenland die is door zo'n lange kustlijn en open grens met de rest van Europa aantrekkelijk voor smokkel. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de Griekse douane de meeste namaakproducten in Europa tegenhoudt. Van alle namaak komt 85% uit China. Het Chinese transportbedrijf zegt dat de douane containers moet controleren... en dat de toename niet aan één bedrijf ligt. Een run op NS-kortingskaarten Oude Stijl is uitgebleven, schrijft Trouw. Met die abonnementen houden reizigers de komende jaren recht op 40% korting... ook in de avondspits voor 60 euro per jaar... Tot nu toe hoefden kortingkaarthouders alleen s ochtends tot 9 uur de volle map te betalen. Maar in april maakte de NS bekend dat het vanaf vandaag in principe is afgelopen met het reizen met korting in de spits. Reizigersvereniging Rover riep mensen op nog snel voor vandaag een voordeelurenabonnement Oude Stijl te kopen. Houders van zo'n kaart mogen die versie de komende jaren verlengen en houden recht op korting in de avondspits. Aan de oproep van Rover is nauwelijks gehoor gegeven, zeggen de NS. Er waren zo'n 1,3 miljoen kortingkaarthouders en die zijn er nog steeds. De NS willen met nieuwe kortingskaarten mensen stimuleren om op de rustige uren te reizen. Vanaf vandaag zijn er vijf nieuwe abonnementsvormen. Die komen in de plaats van de voordeelurenkaart en de NS-jaarkaart. Renate Evers hoort u in het mediaoverzicht. We gaan er even uit voor het nieuws van 7 uur. en Daarna zijn we weer bij u terug met het Radio 1-journaal. Dit is Radio 1.